Nee, ze zijn net opgestegen vanuit Pui Pongu. Maar wat is er dan gebeurd, over? Er zijn hier Alkas gesignaleerd en de kliekers hier zijn totaal overstuurd. Ze zitten allemaal angsten om ons huis. Zamin, een klieker indian heeft een oud geweer, maar geen kogels. Hij weet dat we minuutje in huis hebben en hij dwingt me om kogels te geven. Je, je hoort het waarschijnlijk wel op de achtergrond. Ik het natuurlijk niet, maar ik ben bang dat hij dame het huis over ophoudt. Ik moet hebben, maat. Over. Ik roep ogenblikkelijk nee op. Probeer tijd te rekken. Ze zullen zo gauw mogelijk bij je zijn. Over het luitje. Hallo, hier post Chalmira. Roep dringend op 56 Henry. 56 Henry, over. Hier post Chalmira. Post Chalmira.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 50 Henry, wat is er, March? Over. Jullie moeten ogenblikkelijk doorvliegen naar Arjuno. Marie Lou heeft dringend hulp nodig. Er zijn daar Alkaars gezien. Over. Alsjeblieft, weet. Go. Ik geef vol gas, March. Over en sluiten. Oh, wat ben ik blij dat jullie er zijn. Ja, wat is er precies gebeurd? Een aantal kweepjas beweren dat ze Alkaars hebben gezien. Waar? Aan het eind van de ontginning, op de rand van het oerwoud. Fermin heeft ze ook gezien. Rustig maar, Fermin. Securo. Tira auca, tira Nee, nee, niet tira oka. Niet schieten. Todo securo. Todo securo. Non securo, tira oka. Hij is al door al helemaal overstuur. Mm -hmm. Hij heeft me bij mijn keel gegrepen omdat ik hem kogels moest geven.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 Even dichtgebonden. Kijk wel of er we dieren in zitten. Laat het pak nog maar even dicht, Jim. We vliegen nu meteen naar Araduno en dan maken we het daar rustig open. Prima. Hoe is het mogelijk? Een papegaai? En wat voor een? Maar er zit nog veel meer in. Wat is dit, Nate? Gekookte meelbananen. En dit? Het lijkt wel pakjesavond. En, en, en dat is een gerookte apenstaart. Voor, ja, voor indianen is dat een bijzondere lekkernij. Het lijkt wel groot, vlees. Dat is het ook. En hier, een heel stel noten. Het is gewoon ontroerend. In onze termen zou je zeggen, dit is een uiting van vriendschap. Ja, het, eh, het is natuurlijk erg positief. Maar...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 ...van water, vrij hard. We gaan er nog één keer overheen... ...en kijk jij dan eens goed... ...wat voor sporen de wielen hebben achtergelaten. Wat zag je? Een streep over het zand, alles niets. Gemeldig. We hebben echt een klein stukje over het strand getaxied. Dat heb ik gemerkt. Ik moet je eerlijk bekennen... ...dat ik wel een beetje in mijn piepzak zat.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 Jij ja? Mm -hmm. 73. En nog wat. Mooi zo. Ik ga dus mee. Dus stiekem het. Hij heeft vast de laatste tijd een streng dieet gehouden. Het is mistig, hè? Nogal, ja.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 Dat hoort een mens toch te zijn zo, helemaal alleen in de jungle.